Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden coronapatiënten worden noodgedwongen thuis behandeld. Ze zijn zo ziek dat ze aan de zuurstof moeten liggen en medicijnen mee naar huis krijgen. Deze mensen worden niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers, zeggen onze collega's van Nieuwsuur. En dat moet anders, vinden ziekenhuizen in de buurt van Rotterdam. Zeker in deze week, na afgelopen dinsdag natuurlijk dat de regering heeft aangekondigd dat er versoepelingen komen. Merk je dat de druk in de zorg en ook een beetje het onbegrip in de zorg er is van waarom nu versoepelingen? En dan is het juist goed om op dit moment in die cijfers mee te nemen dat er ook nog honderden mensen in de thuissituatie zitten. Want die 6, 7, 2800 mensen die nu in alle statistieken voorkomen, daar moeten dus deze honderden mensen bijgeteld worden. Volgens de ziekenhuizen zouden de coronapatiënten, als het minder druk was geweest, in een ziekenhuis worden verzorgd. Belgen kunnen binnenkort weer een terrasje pakken. Over dik twee weken mogen kroegbazen en restauranteigenaren de terrassen opengooien. De horecabond is blij met het lichtpuntje. Ik zal helemaal gerust zijn op 8 mei, maar het ziet er vandaag toch naar uit. En dat is echt iets waar een gedeelte van onze ondernemers naar snakt. Even anders, maar anders is altijd beter dan zoals nu niks. De Belgen mogen tot 10 uur s'avonds op het terras zitten. Bij de mesaanval in een stadje bij Parijs, waar vanmiddag een agent omkwam, gaat de Franse politie ervan uit dat het gaat om terrorisme. De man uit Tunesië, die de vrouw doodstak, zou Aloua Akbar hebben geschreeuwd. De politie heeft hem doodgeschoten. President Macron zegt op Twitter dat Frankrijk nooit zal opgeven in de strijd tegen islamitisch terrorisme. En het nieuwe uniform van de douane, ontworpen door Mart Visser, bevalt de douaniers goed. Het oude was 17 jaar oud en mocht wel eens verbeterd worden. Want een Douanier moet in de kou buiten zijn, maar ook net zo snel weer een sprintje trekken. We hadden een hele dikke jas, maar we hadden daar geen tussendoor jasje in, weet je wel. Dus er liep altijd met zo'n ja, Michelin poppetje liep je dan ergens uh, in kleine ruimtes te zoeken. En dus is de nieuwe vliesjas wel zo praktisch. Ook de kleur van het uniform is veranderd, van faalgroen naar blauw. Toch heeft deze douanier wel een irritatiepunt na één dag dragen. Omdat het minder stijf, stijve stof is. Ja, er ja, kreuken het meer in. Ik heb geen strijkeijzen erbij gekregen, dus ik, uh, ik ben benieuwd dat ik, uh, hoe we die kreukels eruit gaan krijgen. Dan nog het weer, het blijft droog vanavond, vannacht kans op vorst. Morgen zondag af en toe een wolkje en in de middag zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het aantal files neemt nu vrij snel af. En ook op de A9 gaat het weer de goede kant op nadat de wijkertunnel nagenoeg dicht was richting Alkmaar. De weg is vrij, je hebt daar nog een paar minuten op onthoud. Op de A22 heb je ook nog enkele minuten vertraging van Velzen naar Beverwijk. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat het nog vast bij Maarsen door een brand in de buurt van de snelweg. Daar heb je vijf minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Het staat nog wel behoorlijk vast op de N202 en de N202. Daar heb je op beide wegen vertraging voor de aansluiting met de A22. Op de N202 is dat bijna drie kwartier, en op de N208 richting Velzen een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. 5, 4, 3, 2, 1. Wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Ahhhhhh uh... Carnaval! Sound Voor de rest helemaal niks Super Van ZFM op, op TV, radio en internet. ZFM. Let nu. See it. Ja, ja. We zijn de commercial weer doorgekomen. Het was een taai hoor. Oh. Mocht je toch nog men, iets met mentale gezondheid hebben, raad ik je aan gewoon lekker naar ZIE te blijven luisteren. Gekkigheid en top. En wat ook top is. DJ Dion Sidney, hij is in de house. En how is it all? En niet alleen, DJ Dion Sidney ook. DJ JK, hij is erbij. Twee uur lang, zie je het. Make some noise. We zijn blij dat je er weer bij bent. Had ik al gezegd? Twee uur lang zie je het. Met nu het eerste uur. DJ die ons vindt niet en we nemen vast ja een aanloop naar koningsdag. Ik weet niet of het echt een feestje mag, maar we zien de terrassen gaan open. We krijgen lekker weer. Ik zeg gewoon tijd voor een feestje. Schuif die stoelen aan de kant. Zorg dat je stand voor het grootste dansvloer hebt. Nu op jou 106,9, 104,5. DJ Dion Sidney. See you in sessions.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 It's gonna drive me crazy Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik ben vermoed. Ik Ik Ik Ik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 Dan kun je gewoon een uh, live-zitje van hem horen. Als afsluiter. De afsluiter. Ik hoor een Oliver Heldens. Ik hoor een Fuklenkoma op Wild FM. Ik ga er niet meer van zeggen. Maar hij gaat gewoon de feesten afsluiten. Koningsdag op Wild FM. Voor deze ene keer, dan mag het. Het is je gegund. DJ Dion City. Tot na 10 uur. En daarna, het nieuws, weer verkeer. En alle corona-ellende. DJ KK. One of your Door!